Twente heeft in de arena de steun van 1600 fans. De overige, bijna 50.000 toeschouwers, zijn bijna allemaal in het rood-wit gehuld. Ajax speelt vandaag zonder de geblesseerde club-topscorer Mounir Al-Amdawi. Ajax-speler Ebisilio is gisteravond aanwezig geweest bij de kickbokwedstrijd in Hoorn... die uitliep op een vechtpartij. Volgens Ajax is hij rond 9 uur weggegaan... voordat het uit de hand liep en er een paar gewonden vielen. De spelers van Ajax mochten de avond voor de kampioenswedstrijd tegen FC Twente thuis doorbrengen. Ajax vindt de aanwezigheid van Ebisilio bij het kickboksen geen probleem, omdat hij op tijd naar huis ging. Iedereen bereidt zich op zijn eigen manier voor, zegt de club. Ebisilio speelt vanmiddag gewoon mee. In en om de Palestijnse gebieden is het onrustig. Palestijnen houden demonstraties en groepen jongeren trokken in Gaza en op de Golanhoogvlakte naar de Israëlische grens.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 en dit is de ANWB Verkeersinformatie. In de regio Rotterdam is de A20, Hoek van Holland-Gouda, in beide richtingen dicht tot maandagochtend 5 uur. Tussen de A13 en de A16 vanwege werkzaamheden. Daardoor staan er files op de A13 richting Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knopend Klein Polderplein 3 kilometer. En op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Knopend Klein Polderplein 2 kilometer. Ik zit al meer dan 20 jaar bij de.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 Goedemiddag, gaat u er maar eens goed voor zitten. Over minder dan 2,5 uur weten we wie de landskampioen is geworden. Wordt het FC Twente? Wordt het Ajax? De scenario's zijn duidelijk. De winnaar vanmiddag in de Amsterdam Arena is landskampioen. Bij een gelijkspel prolongeert FC Twente zijn titel. Een belangrijke wedstrijd die straks om half drie gaat beginnen. en Dus twee commentatoren in de Arena. Bas Tichler en Andy Houtkamp. Iedereen er klaar voor? Wat dacht je, Twan? Wat dacht je ja. al de hele week? De hele week, de meest gestelde vraag... Wie denk je dat er kampioen gaat worden? Ik heb geen idee, want dat gaan we pas weten. Zeg maar om tien voor half vijf. Maar wat een sfeer hier in de arena. Het is echt geweldig. Alles in het uh, rood met wit. Waarbij... Uh, het iets meer wit overheerst. Want de heren 1600 uh, in getal meegereisd uit FC Twente... en dames trouwens ook, hebben iets uh, donkerder rood aangetrokken. Maar het is feest. Het zonnetje schijnt. Twee ploegen die er uh, trek in hebben. Twente heeft natuurlijk al een keer uh, uh, aardig uh, gescoord. Vorige week met de Beker en vorig jaar door het landskampioenschap en Ajax. Ja, misschien, misschien die derde ster. De dertigste titel. En Frank de Boer, vandaag jarig, 41 jaar jong. Hij, uh, zijn ploeg, zijn club... Ajax werd voor het laatste 2004 kampioen en wil zo graag kampioen worden. Het is al een klein wonder dat ze zover zijn gekomen, Ajax. En Ajax, laat ik de opstelling maar even doornemen. Ongewijzigd met de finale van vorige week. Vermeer in het doel, achterin van de wiel. Al de wereld, Vertongen en Boilersen. De middenveld met de Zeo Eriksen en Anita. En voorin Soleimani, Sim de Jong en Ebecilio. Eén geblesseerde. Ja, geblesseerd. Wat heeft geblesseerd? Hij is er niet bij in ieder geval. El Hamdawi voor Ajax is niet aanwezig. Het elftal van Twente, zoals Andy Trecht zegt, gesteund door 1600 fans. Niet alleen dat. Gesteund gisteren door duizenden langs de snelweg. Toen de bus koers zette richting Noordwijk. Waar Huis Tarduin de overnachtingsplaats was voor FC Twente. Dat was een fraai gezicht. Om te zien alsof men al de prijzen gewonnen had. Om te zien hoe de heren werden uitgezwaaid. Twente dat een elftal het veld inbrengt dat er eigenlijk ook uitziet zoals verwacht. De doelman in vergelijking met de bekerfinale is natuurlijk weer ingewisseld. Michailov de Bulgaar staat er weer in plaats van Sander Boske. En ook Rosales de rest, is weer terug in het elftal. Waar we verder natuurlijk zien Wisselhof, Waar we zien Douglas. En waar we aan de linkerkant Buizen achterin zien. Een middenveld met de heren Brama, Landzaat en Jansen. En een voorhoede met Ruiz, met Luc de Jong opnieuw in de spits en met Nasser Chadli. Dat betekent Mark Janko opnieuw op de bank bij FC Twente. En wie weet zit er voor hem opnieuw een gouden invalbeurt in. Zoals dat afgelopen week in de Kuip het geval was. Kortom, een uh, duel om nooit te vergeten. Eigenlijk nu al niet. Het is nog niet begonnen. Maar uh, dit zijn dingen die je vermoedelijk in 2034 nog steeds weet. En dan zegt iedereen tegen elkaar, God, weet je toen nog? 2011. Ja, precies. Toen. Ajax Twente dus 50.000 toeschouwers in de arena, maar heel veel mensen die op andere manieren die wedstrijd volgen. Dat kan ook in de binnensteden, bijvoorbeeld bij uh, het Museumplein. Edwin Cornelissen is daar eigenlijk al de hele ochtend uh, loopt hij daar rond om allerlei mensen te ontmoeten. Daar waar de mogelijke huldiging zou moeten gaan plaatsvinden, Edwin, maar het is al een drukte van belang. Hè? Uh, ja, uh, in de binnenstad wel op het Museumplein nog niet heel erg. Ik zie wel her en der wat rood en wit. Maar dat kan ook komen door de mededeling op de borden. Attentie, de wedstrijd Ajax-FC Twente wordt niet getoond op het Museumplein. Je kan de wedstrijd dus niet op het grote scherm zien. En dus lopen die mensen hier wel zo'n beetje rond. Vanmiddag, of, vanmorgen, moet ik zeggen, was het iets rustiger op Museumplein. Afgezien van dat grote podium op het museumplein gaat het normale leven gewoon door. Er dus staan de mensen gewoon in de rij bij het Rijksmuseum. En dus zijn er de skateboarders. Ajax-supporters zijn er ook. En die lopen vooral richting het Leidseplein. Waar er wat bommetjes afgaan en toeristen verwonderd foto's staan te maken. Waar komt u vandaan? Oh, uit uh, Canada. Meneer uit Canada Meneer dus, Blabak, die van wat ook? gewend is? Het reminds me heel much of wat happens in Canada when they ...are playing the Canadian Football uh, uh, Championship. En hier nog iemand uit zo'n sportland. Italië, Rome. Die kijkt dus ook niet echt op van dit clubje ajax Nee, In Italië is het like, would be the worst. <laughs> het begint aardig druk te worden op het Leidseplein. Ja, gelukkig wel. De sfeer zit er lekker in. Ja, zeker. Zo hoort het toch ook. Optimistisch iedereen? Ja, altijd. Altijd, hè. Ja. We moeten gewoon winnen dat is klaar. Ja, we zien het wel. Ik denk dat gewoon 3-1 wordt klaar. Net zo makkelijk. Net zo makkelijk, ja, dat is een mooi mooie verjaardagje voor de boer. Dus uh, nou, ik heb er vertrouwen in. Ja, ik hoor ook wel zeggen, Twente is toch de ploeg met iets meer ervaring. Hè? En die hebben natuurlijk het psychologische voordeel dat ze die wedstrijd van vorige week al gewonnen hebben. Ja, maar je wil ook op de Frans. Maar Twente wel een beter middenveld, maar ik denk toch dat Ajax het uh, langs de touw trekt. Dat was het Leidsplein eerder vandaag. Nu dus nog een vrij rustig museumplein. Dat kan vanmiddag helemaal anders zijn. Maar ja, dan moet Ajax wel winnen. Ja, en van het Museumplein gaan we meteen door naar het Feestplein in Enschede... waar de strijd wel getoond wordt op grote schermen. Ik ben benieuwd wat Menno Reemaier daar allemaal aantreft. Menno. Ik kijk over kolkende massa. Duizenden mensen hier op de oude markt. Handjes in de lucht, in, De vlaggen in de lucht. We hebben het nog over één plein. Het Van Heekplein iets verderop. Hetzelfde beeld. Duizenden mensen, handjes in de lucht. Bezighouden hier door de dj. Nou, luister maar mee hoe het al gaat... Lekker gillen allemaal met z'n allen, diertje erbij en iedereen, ja ze kennen hier geen zenuwen jongens. Ze kennen hier geen zenuwen, geen zenuwen want ze zijn er zeker van, de overwinning zal naar Enschede gaan, toch? Zeker, Enschede! Ziet zo schreeuwen alsjeblieft, we kunnen gewoon praten. Hey, uh, wij gaan kampioen worden en uh, als we kampioen zijn dan gaan we een feest vieren in Hengelo, in Enschede en in Utrecht. Maar ik heb nog één vraag, als het hier naar nou fout gaat... Als het fout gaat, ja. Als jullie geen kampioen worden, wat moeten al die, die tienduizenden mensen dan? Ja, ik zal, zei, ik zal u zeggen, uh, ik heb een collega Leon Levers, die is een Utrecht supporter. Maar als wij geen kampioen worden, dan staan we hier morgen gewoon om vier uur in Enschede. Ja, gewoon feestvieren met z'n allen toch? Dat gaat zeker goed komen. Ja, nou, dat gaat zeker goed komen. Hier, ze zijn al een uurtje of vier bezig, jongens, hier in en Het bier vloeit rijkelijk, maar het blijft gezellig. Vindt allemaal goed daar. Menno Reemeijer in Enschede. We gaan regelmatig met hem schakelen vanmiddag. Ja, eh, natuurlijk staat AX Twente centraal in onze uitzending. Maar er speelt nog veel en veel meer vandaag. Alle wedstrijden beginnen straks tegelijk om half. Drie. En dus ook Groningen-PSV zit een apart verhaal aan vast. Want mocht PSV winnen in Groningen, dan wordt PSV sowieso tweede. En de verliezer van FC Twente tegen Ajax wordt dan dus derde. En dat betekent geen volgende Champions League. Groningen-PSV, onze man ter plekke is Evert ten Napel. Ja, het is een van de vele kleine finales eigenlijk van vanmiddag. Hè? Een, een wedstrijd die toch ook wel van belang is. De Euroborg loopt langzamerhand vol. De selecties van uh, FC Groningen en uh, PSV uh, staan wat rustig. Uh, ja, een beetje pielen op, op het veld. Uh, rustig. Geen zenuwen, geen paniek. Ja, een echte hoofdprijs valt hier niet te verdienen. Groningen speelt met uh, de volgende elf. Met Luciano, met Kieftenbelt, Ivens. Krankvist terug van de schorsing. Stenman, Jari Sparv Sparf te controleren. In de middenvelders. Dan uh, Enevoltsen, Bakuna Andersson en Tadits. Dat is eigenlijk uh, ja, de vaste opstelling van de laatste weken. Topschutter Matafs zit op de bank. Hij is niet helemaal wedstrijdfit, wordt er gezegd. En dan PS2. Met toch wel een verrassende achterhoede. Met Isaac in Het doel. Met Manolef ook. Met Marcelo. Maar dan met Maza. En niet Balma en Tamata en niet Pieters die beide op de bank zitten. Het middenveld met Hutchinson, Toivon en Engelaar. En voorin Labiat, Lens en Marcus Berg, de ex-FC Groningen speler. En uh, ja, PSV, daar mist u uh, ja, sterspeler Doetschak in de opstelling. Die is geschorst, juist in deze cruciale wedstrijd... waarin PSV geen troostprijs zo willen, ze het niet noemen... maar toch nog iets zou kunnen halen... wat het seizoen nog een klein, klein beetje kleur kan geven, namelijk die tweede plek. Even wat trapel, andere wedstrijd waar ook weer voldoende spanning is... is uh, FC Utrecht, dat hoopt stiekem nog op uh, de achtste plaats... en dus uh, de playoffs van om Europees voetbal en AZ... dat hoopt op de vierde plaats. Die spelen tegen elkaar in nieuw -Gal -Gal -Gal en de commandant daar is Ronald van der Geer. Toch gaat het daar niet over, uh, Twan. En dat kun je je misschien wel voorstellen. In de Galgenwaard gaat het eigenlijk maar over één man. Dat is Mihai Nesu. De Roemeense linkervleugelverdediger die deze week op de training... Ja, wat ongelukkig ten val kwam met al die schut bovenop hem. En de gevolgen waren desastreus. Hij liep daar een, een dwars bij op. ligt nog altijd uh, zonder gevoel in armen en benen. En aan een beademing op de intensive care in een Utrecht ziekenhuis. En het gaat met name over Mihai Nesu vandaag in Galgenwaard. Uh, veel Roemeense journalisten. Uh, er zijn sjaaltjes verkocht met de Roemeense vlag. En zijn namen erop die zullen straks ook getoond worden... bij opkomst van de spelers. Een enorme vlag ligt opgerold aan de kant van het, van het veld en zal straks uitgerold worden. Het is de Roemeense vlag met het hoofd van Mihai Nesu daarop. Ja, iedereen is in gedachten bij deze ongelukkige Roemeen. Ja, dan is er natuurlijk ook nog een voetbalbelang. En als we kijken naar FC Utrecht, dat dus moet winnen en vervolgens afhankelijk is van de resultaten van Herakles en, en ook een beetje van, van Feyenoord. Er zijn veel personele problemen. Naast Nesu is ook Schut niet in staat om te spelen. Hij... Toch een beetje per ongeluk weliswaar. Maar betrokken bij dat ongeluk van Nesu is uh, Geestelijke niet in staat om te voetballen. Verder ontbreken Moulenga Lenski, Forstermans, Duplan. De wuitens en de kogel allemaal om uiteenlopende redenen. Het levert onder meer een basisplaats op voor Dave Bulthuis als centrale verdediger. Twintig jaar uit de jonge FC Utrecht. Straks samen met Tim Cornelissen centraal achterin. En met Van der Maro en Zulo op de vleugels. De moesje is de diepe spits. En dan AZ. Ja, AZ heeft eigenlijk voor het lekkere gevoel een puntje nodig. Vandaag in de gewaard. om definitief klaar te zijn met dit seizoen. De vierde plaats in handen te hebben. En zich definitief te plaatsen voor het Europees voetbal. Daar eigenlijk geen problemen in de defensie. Behalve dan dat Moreno geschorst is en Viergever zijn plekje overneemt. Twee jubilarissen daar. De 100ste eredivisiewedstrijd voor Dirk Marcellus. En de 150ste wedstrijd in het Nederlands betaalde voetbal voor Niklas Mooisander. Dat zijn de bijzonderheden vooraf. Om half drie beginnen we in de Galgenwaard. Twee weken geleden toen alle rookpluimen waren opgetrokken... vonden we Herakles terug op de achtste plek op de ranglijst. En dat is een plek die recht geeft op play-offs voor Europees voetbal. En die plek moet Herakles vandaag zien vasthouden in de thuiswedstrijd tegen ADO Den dus Henk Kok. Het lijkt in elk geval op papier gemakkelijk dat Herakles die plaats vasthoudt... omdat ze twee punten voorsprong hebben op Utrecht en zelfs drie punten op Feyenoord. Feyenoord heeft zijn kansen voornamelijk vergooid 14 dagen geleden in de wedstrijd tegen VVV. En Herakles is aan een geweldige opmars begonnen na die overwinning op Herenveen. Hier in een thuiswedstrijd 4-2 won Herakles toen van Herenveen. Het doelsaldo is gunstig voor Heracles, plus 6, Utrecht staat op 0 en Feyenoord staat op min 1. Dus wat kan er eigenlijk nog misgaan? Ja, theoretisch kan er nog iets misgaan, maar Heracles heeft in principe al voldoende aan een gelijk spel om hier vandaag die achtste plaatsen veilig te stellen. En dan spelen ze voor het tweede achter in volgende jaar de play-offs van de Europa League. Het vorig jaar zijn ze geëindigd als zesde. 99 overwinning heeft Heracles tot nog toe behaald in de Eredivisie. Vandaag kan de 100ste daaraan toegevoegd worden. Slechts twee nederlagen thuis tegen Ajax en PSV. En ADO Den Haag? ADO Den Haag maakt zijn beste seizoen sinds jaren mee. Zevende zijn ze geworden in het seizoen 78-79. Maar de laatste drie Eredivisiewedstrijden heeft ADO Den Haag verloren. Waaronder die belangrijke wedstrijd met inzet de vierde plaats. Rechtstreeks Europa League voetbal tegen FC Groen. Dat was 14 dagen geleden. Boedikin, die speelde uiteraard, staat op 21 doelpunten. Misschien kan hij Flamix op die laatste competitiedag nog passeren met 23 doelpunten. Nee, Flamings. En één speler kan niet spelen, mag niet spelen bij Heracles. En dat is de topscorer Everton. Die is geschorst voor deze ontmoeting. Ik reken op een spectaculaire wedstrijd, Herakles, thuis En ik ben benieuwd of Ado Den Haag nog de voldoende motivatie heeft. Ja, zevende, ze zijn in elk geval veilig, doen in elk geval mee aan die play-offs... of ze voor deze wedstrijd tegen Herakles nog voldoende motivatie kunnen opbrengen. We gaan meteen door naar Rotterdam, waar Feyenoord tegen NEC wordt gespeeld. En De naam Vlemings is al even gevallen. Is dat het verhaal van vandaag, van deze wedstrijd niet meer? Ik heb het vermoeden, dat het verhaal van de wedstrijd zich met name in Amsterdam afspeelt. Dat er heel veel Twente-fans aanwezig zijn in de Kuip vandaag. En dat er uh, wordt gekeken naar het feit dat Ajax daar geen kampioen mag worden van de aanhang van Feyenoord. Maar natuurlijk heb je gelijk, het gaat om Vlemings. In sportieve zin dan even, want in een, uh, ja, in een achtste plaats geloof ik geen kip meer bij Feyenoord. Ook Leroy Verde aanvoerder vanmiddag van Feyenoord, die zegt in het programma nog... Ja, die is gewoon uit beeld voor ons, die achtste plaats. Het gaat niet meer lukken. Er moeten mirakels gebe gebeuren. En uh, die zie je vandaag de dag niet zo vaak meer. Vleemings met zijn 23 goals. Hij heeft twee goals meer dan Boedikin. Nou wie weet valt daar nog wat te vieren vanmiddag. NEC kan de doelstelling nog halen. Door Winston Feyenoord gaat het naar het linker rijtje. En wie weet nog meer. Vlaar is er niet bij. Er zijn meer mensen bij Feyenoord uh, afwezig. Er wordt voor de rest van niemand afscheid genomen. Dat gebeurt pas bij uh, de eerste training. En die is helemaal niet zo ver weg. Op 26 juni in de Kuip hier in Rotterdam. En dan moet het maar een keer gaan gebeuren weer voor Feyenoord. De nummer 10, scheidsrechter is Paul van Boekel. En uh, ja, misschien dat Rob van Dijk nog wat speelminuutjes krijgt. 42 jaar, als de stand het uh, toelaat, mag hij in het uh, doel van uh, Feyenoord de plek innemen in de slotfase van keeper Erwin Mulder. Dat zijn zo de dingen in uh, Rotterdam. 0-4 bij de rust, nou ja, dan kan er misschien nog wat voor Feyenoord. Maar anders uh, is het uh, uithuilen en opnieuw beginnen richten wij onze blik onderop de ranglijst... waar nog drie clubs in aanmerking komen voor playoffs, om niet te degraderen. In theorie drie clubs, want eigenlijk feitelijk gaat het maar om twee clubs. Het gaat om de Graafschap en Excelsior. De Graafschap speelt thuis tegen VVV. Puntjes al voldoende, zei Richard. Inderdaad, een gelijkspel is voor de Graafschap vanmiddag tegen VVV Venlo... voldoende om ook volgend seizoen... Weer uit te komen op het hoogste niveau. Het is best opmerkelijk dat de Graafschap deze belangrijke wedstrijd nu nog moet spelen tegen VVV. Want eigenlijk zijn de Doetinchemmers het hele seizoen niet in de problemen geweest. En ging iedereen een week of vijf, zes geleden er eigenlijk al vanuit na overwinningen. Bijvoorbeeld op ADO Den Haag dat de Achterhoekers veilig zouden zijn. En de play-offs om degradatie ontlopen zouden kunnen worden. Maar toch kan het vanmiddag op die laatste speeldag nog misgaan als Excelsior. En dat is toch een beetje de ploeg in vorm. Vanmiddag wint in Gelderdoom van Viet. En de Graafschap zelf onderuit gaat tegen VVV Venlo. De ploeg die overigens al zeker terechtkomt in de nacompetitie en daar donderdag mee start in de thuiswedstrijd tegen Volendam. Het verschil tussen de Graafschap en Excelsior is drie punten, maar de Graafschap heeft een wat minder doelsaldo. Dus een gelijkspel is inderdaad voldoende, maar een nederlaag kan fataal zijn. Groot voordeel is wel dat de Graafschap thuis speelt hier op de Vijverberg... waar dit seizoen verreweg de meeste punten werden behaald. Het is misschien ook de laatste wedstrijd voor Darije Kalisic... die afscheid neemt aan het eind van dit seizoen bij de Graafschap. En eh, het stadion, als ik zo eens rondkijk, stroomt zoals eigenlijk altijd hier in Doetinchem. Stroomt langzaam vol. Het zal straks uitverkocht zijn om half drie als wordt afgetrapt tussen de Graafschap en VVV Venlo. Dan, Vitesse-Excelsior, de wedstrijd is al even gevallen. Uh, Frank Wilaert richt Excelsior zich echt op deze wedstrijd? Alles uit de kast? Of is men al bezig met die naderende nacompetitie? Ja, ik denk van allebei een beetje. Maar in eerste instantie ga je gewoon richten op kijken... of je vandaag van Vitesse kunt winnen... en wat daar dan eventueel de gevolgen van zouden kunnen zijn. Excelsior moet je wel in staat achten om uh, van Vitesse te winnen in Arnhem. En uh, dat zou dan uh, zeker ook als je Vitesse nog een beetje onder druk wilt zetten. Ook met een flink aantal doelpunten moeten zijn. Het zou 4-0 moeten worden voor Excelsior. Wil Vitesse na competitie uh, spelen? Nou, daar gaan we in beginsel maar eens niet van uit. Eerst maar eens kijken of uh, VVV wat aardigs kan doen tegen de Graafschap. En of Excelsior hier kan winnen. Dat zou aardig zijn voor Excelsior. En verder is vooral uh, Alfons Groenendijk hier alvast in het stadion. De trainer van FC Den Bosch. Dat zou de Tegenstander zijn van Excelsior, die komt alvast even kijken om aan te geven dat uh, hij in ieder geval wat verder kijkt en rekening houdt met Excelsior. Wat geen onlogische gedachte is, want dat dachten wij niet met z'n allen. Aan het begin van het seizoen, als Excelsior een paar puntjes haalt, zou dat al wel leuk zijn voor de ploeg uit Rotterdam voor de mannen van uh, Alex Pastoor. Nou, niets minder dan dat zijn ze waar twee plekken hoger geëindigd... dan waar, ze zouden, uh, waar iedereen ze verwacht had. Althans, daar staan ze nu. Het zou zelfs nog beter kunnen worden. Maar of dat allemaal gaat gebeuren, dat is uh, maar de vraag. Excelsior speelt met zijn gebruikelijke elf. Alleen, Nelom is er niet bij. Hij is vandaag geschorst. Hij wordt vervangen door Weissapie. Vandaag dus de wedstrijd in Gelredoom... dat niet meer is van Marco Borsato, maar gewoon weer van Vitesse. En we houden u ook op de hoogte van wedstrijd 8-9, en 9 die zometeen gaan beginnen, maar geen sportieve belangen meer kennen. Rode tegen reveen en Willem 2 tegen Nak. Maar het draait vanmiddag toch allemaal om die wedstrijd in de Amsterdam Arena. Ajax tegen fc Twente. wie wordt er landskampioen? We gaan weer vooruitkijken, Dat doen we door middel van de trainer Joop Schreuder... in gesprek met de trainer van Ajax, Frank de Boer. Goed geslapen? Ja, redelijk. Half zeven, ongeveer kwart over de zes wakker. Dan heb ik niet echt meer geslapen, moet ik zeggen. Even zo die details, laatste details. Kun je er eentje met ons delen? Nou ja, hoe je, hoe je de bespreking ingaat. En hoe je ze kan raken, de spelers. En ik denk dat ik ze wel geraakt heb. Ja. Zullen we even nog terug gaan naar de bekerfinale vorige week? Dat is aan de ene kant natuurlijk lastig dat je hem verloren hebt. Maar je hebt er ook veel van kunnen opsteken. Wat bijvoorbeeld? Nou, ik denk dat juist... Het meeste opgestoken hebben zijn de jonge spelers. Een uh, bepaalde spanning, die ze misschien eer, nooit, nog nooit eerder hebben gevoeld. En dat helpt gewoon in, uh, in het begin van zo'n wedstrijd. En een goed begin is gewoon uh, heel belangrijk in deze wedstrijd, denk ik. Dus als je ziet aan Boylussen uh, en al de wereld zelfs ook nog... Ja, die begonnen gewoon heel zenuwachtig. En laten we hopen dat, uh, dat ze dat gevoel meer herkennen en een plek hebben gegeven... en gewoon een eigen spel kunnen spelen. Je wilde iedereen thuis laten slapen, ook ABCDO... Maar die was op een kickboxgala van 6 tot 9, waar het een en ander is gebeurd, in Hoorn. Um, je, als je de wedstrijd van de eeuw moet spelen, moet je dan op een kickboxgala zijn, Frank? Nou, ik zou niet op een kickboxgala uh, hij was voor, uh, voor het gevecht was hij alweer naar huis. Hij moest, uh, een van zijn beste vrienden die is kickboxer die ze wilde kijken. Hij woont zelf in Hoorn, dus het is vijf minuten uh, rijden voor hem. Uh, Hij bepaalt uiteindelijk wat zijn beste voorbereiding is. Hij kan ook naar het plafond kijken, zoals hij dat zegt. En dit is misschien een bepaalde ontspanning om juist goed te voorbereiden. Alleen ik heb wel gezegd tegen hem. Je, je moet ervoor zorgen dat uh, mensen geen uh, voel krijgen om dit straks om je oren te slaan. En ja, daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Toch is dit ook, hè Frank, tot slot. Ook een titel, want je zoekt naar een typering. Hè? Want zo goed zijn jullie niet eerlijk gezegd. Zo'n goede serie, zoveel uitblinkers heb je allemaal niet. Het is ook een titel van jou en een titel van een perspectief. Kun je daarin vinden? Nou ja, ik denk wel een de perspectief in ieder geval. En dat in deze groep nog heel veel rek zit, dat is duidelijk. Aan de andere kant denk ik, ja, iedereen praat wel over armoe. En waarom moet een club er bovenuit stijgen? Of Twente of PSV of uh, Ajax of welke club dan ook. Dit is toch fantastisch dat we zo'n wedstrijd kunnen beleven. Heel Nederland praat erover, 80 uh, landen zenden het uit. Ja, volgens mij wordt de competitie alleen maar beter van. Frank de Boer vertelde dat allemaal aan Joep Schreuder vlak voor de aftrap... en even later schoof ook Twente-coach Michel Preudon aan. Uh, Frank de Boer, als jaar, gaan we geen cadeautjes geven, Nee, ik heb hem uh, proficieën gewens. Uh, maar voor de rest gaan we toch proberen om kampioen te zijn, ja. Maar je kunt niet op een punt spelen, dat zou voldoende zijn, dat doet u niet. Nee, uh, maar je weet nooit hoe een wedstrijd gaat uh, verlopen, maar dat is niet onze intentie om uh, de 0-0 te spelen, zeker niet. Ik denk dat onze kwaliteiten ergens anders liggen. Thuisvoordeel van Ajax, daar kan Twente tegen, tegen het thuisvoordeel van Ajax. Ja, ik denk het. Ik denk dat de jongens ervaring hebben. Uh, niet alleen van hier te spelen, maar ook uh, als je naar Tottenham bent gaan spelen, als je naar Inter bent gaan spelen. Ja, en uh, daar heb je toch ervaring op gedaan. We hebben het de hele tijd over, we hebben al een uur gepraat over deze wedstrijd. Maar één detail nog niet, en dat zijn die standaard situaties. De kracht van Twente, de trap van Theo. Dat is een kracht, hè? dat is een troef. Ja, maar dat is de, het hele seizoen zo uh, geweest. Uh, wij, dat is een onderdeel van het voetbal. En wij proberen het zo goed mogelijk te beheren. U bent altijd onder controle. Uh, bent u wel eens dronken geweest? Ja, dat is al uh, gebeurd. Ja, niet echt dronken om te vallen, maar een beetje met uh, draaiende hoofd. Als, als we vanavond kampioen zijn, ik zal ik zeker zijn. Michel Predom. En we tellen nee. verder af. Nog vier minuten te gaan tot de aftrap daar in de Amsterdam Arena tussen Ajax en FZ Twente. En u gelooft het nog niet, maar er is ook nog andere sport vandaag. Bijvoorbeeld de Grand Prix van Le Mans, de MotoGP. Hans van Lozenoord. Met een hele verrassende wedstrijd. Niet voor degenen die de trainingen hebben gezien. Want de Honda's zijn oppermachtig hier op het Bugatti-circuit van Le Mans. Met Casey Stooner aan de leiding voor Dani Pedrosa. En op de derde plek Marco Simoncelli, de Italiaan die nog steeds wacht op zijn eerste podium. En pas daarachter op vele seconden rijdt de wereldkampioen, de titelverdediger Gorge Lorenzo, in fel duel gewikkeld met Andrea Dovizioso en met Valentino Rossi die zijn beste race van dit seizoen rijdt. En dan nog even naar vanochtend de 16-jarige Spanjaard eh, Maverick Vinayes heeft zijn eerste Grand Prix gewonnen. 16 jaar dus een nieuw talent dient zich aan. Hij heeft Nicolas Terol verslagen. Daarna volgt een overwinning van Marc Marquez de oude wereldkampioen uit de 125 in de CC-categorie. Hij won de Moto2, de wedstrijd die daarna werd verreden. Terug naar de MotoGP, nog 12 ronden te gaan. Casey Stoner aan de leiding met een voorsprong van 2,8 seconden... op Dani Pedrosa. We houden u verder vanmiddag ook nog op de hoogte van het wielrennen. De negende etappe in de Giro d'Italia en het tweede halve finale duel... bij het hockey tussen Amsterdam en Oranje-Zwart. Radio 1, het NOS-journaal. Het is uh, iets eerder dan half drie, maar dat is ons vanmiddag vergeven. Ja, in en rond de Palestijnse gebieden is het onrustig. Op verschillende plaatsen aan de grenzen met Israël zijn incidenten. Zoals in Gaza, op de Golan-hoogvlakte en ook bij de grens met Libanon. Er zou een aantal doden zijn gevallen en tientallen gewonden. De Palestijnen herdenken vandaag dat hun voorouders werden verdreven bij de Stichting van de Staat Israël. De voorzitter van de socialisten in Frankrijk roept op tot kalmte... na de arrestatie van de Franse IMF-topman strauss kahn strauss kahn gold als de enige socialist... die president Sarkozy mogelijk zou kunnen verslaan... bij de verkiezingen van volgend jaar. De IMF-topman werd in New York gearresteerd... voor poging tot verkrachting van een kamermeisje in een hotel. En het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de man van 31... die gisteren omkwam bij een schietincident in Amsterdam... is gedood door een politiekogel. Ook raakten er twee mensen gewond, waarschijnlijk door politievuur. Beiden liggen nog in het ziekenhuis, ze zijn buitenlevensgevaar. Het OM onderzoekt berichten dat er sprake was van een vechtpartij... waarbij een agent in het nauw werd gedreven door een groep mensen. Tot zover de hoogtepunt van het nieuws. Het is uh, één minuut voor half drie. Een wedstrijd in de Amsterdam Arena. Ajax, Twente. We zijn er allemaal klaar voor. Ook onze commentatoren. Andy Houtkamp en Bas Tiggelen. Het is 15 mei 2011. De zon schijnt in Amsterdam. Met wat wolkjes eromheen. En Ajax en Twente gaan zo uitmaken vanmiddag hier. Wie zich landskampioen mag noemen. Is het uh, Twente de regerend landskampioen... en de verrassende kampioen van 2010? Of is het Ajax dat... Nou ja, wellicht kan profiteren van het thuisvoordeel en de eerste titel sinds 2004 gaat opeisen. Het uh, ligt in de toekomst verscholen, maar na weken van voorbeschouwen en voorbereiden... is die toekomst niet meer zo ver weg. Op de achtergrond hoort u de Ajax-marsen. Dat betekent dat de heren het veld opkomen. Het stadion natuurlijk, bomvol. Het vak met de Twente supporters 1600 man sterk, ook bomvol. De sfeer is werkelijk uitstekend. Het ontbreekt aan helemaal niets. Het is een werkelijk fenomenale voetbalmiddag die we voor de Boeg hebben. Hier in Amsterdam Arena, Andy. Ja, Ja, dus, is uh, genieten, de sfeer. De hele grote spandoeken op dit moment. Zowel van Ajax-zijde als van FC Twente kant. Ik heb de beker, ik wil de schaal. Ik ben Enschede. Dat staat er op een heel groot spandoek in het uh, meegereisde uh, vak van studenten uh, supporters. Laat ik het zo zeggen: de meegereisde supporters. 1600 in getal. En om het nog maar even aan te dikken hoe belangrijk deze wedstrijd was, werd vlak voor het begin van het uh, opkomen. Oh, er komt even wat vuurwerk. Dat wordt uh, ontstoken. Uh, ik hoop dat het wel ajax vuurwerk is. Dat bedoel ik hoor. De arena is beschikbaar gesteld en dat is zo. De schaal kwam midden op het veld te staan, zodat iedereen hem al zag. Want daar gaat het om: de schaal. Misschien wel de dertigste titel voor Ajax, oftewel de derde ster. En een heel mooi vuurwerk. Dit hoort er helemaal bij. Het is bijna Braziliaans, zoals we hier vanmiddag. De wedstrijd mogen gaan beleven. De dertigste titel voor Ajax op de tweede van Twente. Daar gaat het om. Ajax met Vermeer van de wiel. Al de wereldvertongen. Boylissen, ze. Dezeeuw, Eriksen en Anita En Soleimani, Siem de Jong, Silio. En 50.000 mensen die achter Ajax staan. En maar 1600 van Twente. en Wat nog een finale Pas, wat gebeurt er? Nou, ik denk dat jij gisteren een Chilico-Carder hebt hebt. Eh... Twente, de opstelling nog even in vogelflucht. Ligailov natuurlijk terug op het doel. Op het op moet staan. Achterhoede, nou ik denk niet dat dat lukt. Het is uh, jammer dat je op de radio geen vuurwerk ziet. Maar horen lijkt me wel geslaagd eerlijk gezegd. En die gaat echt op zijn eten letten. Uh, de opstelling van Twente dus nog even in vogelvlucht. Ligailov terug in het doel. Een achterhoede met Rosales die terugkeert. Met uh, Wislov, Douglas en Buyssen. Een middenveld dat bestaat, maar dat is ook geen verrassing uit de heren Landsaat, Brama en Janssen. Dat is natuurlijk de motor van het Enschedeze elftal in de voorroede. Met Brian Ruiz, met Luc de Jong opnieuw in de spits. En met vanaf de linkerkant Nasser Chatley. Twente nog in een kringetje op de eigen helft. Spreekt elkaar moed in, in blauw gestoken. En Ajax uiteraard in het thuis nu staat al informatie klaar te wachten. De bal op de middenstip, de scheidsrechter Vink. En Lutter een seconde verwijderd van het beginssignaal van deze allesbeslissende wedstrijd, nog nooit vertoont dat de twee ploegen die kampioen kunnen worden dat op de laatste speeldag in een onderlinge confrontatie gaan uitvechten. Trente gaat aftrappen. En dat gaat Twente doen als Fink fluiten. dat is nu het geval. De wedstrijd in gang gezet over 90 minuten. Weten we wie er kampioen van Nederland is. Twente in de aanval aan de linkerkant met Chatli. Chatli bal even terug naar Buissen. En de rookwolken die stijgen langzaam op. Twee trainers, jonge trainers tegenover elkaar. Frank de Boer, jarig vandaag, 41 jaar. Dan nadat hij het landskampioenschap als speler heeft gehaald, ook als trainer dat doen. En dat is maar twee keer gebeurd. Alleen Mieziecke en Koeman deden dat voor Ajax. Bal bezit voor Chatley. Bal naar de buitenkant. Opkomende man is Buizen. Buizen gaat een voorzet geven vanaf de linkerkant. Balken bij de tweede paal. Er is Ruiz. Die kan de bal aan want de borst schiet Over de redding van Vermeer. En wat een enorme kans voor Brian Ruiz. Nou, 35 seconden. Even aan de aandacht ontsnapt van Boylissen. Dat mag je, je niet laten overkomen. Dan kun je nog zo jong zijn en onervaren. Maar binnen de minuut staat Ruiz totaal vrij. Uit weliswaar een hele moeilijke hoek. Kan de bal aannemen en schieten. En een fantastische redding van Vermeer. voorkomt dat Twente op 1-0 komt. Ajax in balbezit zal geschrokken zijn met al de wereld. Bal naar voren kaatsen van Eriksen met de Zeeuw. Mislukt omdat de Zeeuw de bal niet onder controle krijgt. En dan gaat de bal weer naar Ruiz. Ruiz komt de bal terug naar Rosales. Rosales met de bal op de diepte richting de Jong. Die wordt eventjes vastgehouden door Vertongen. Dat is gezien. Nee, niet gezien door Pieter Vink. Misschien wel gezien, maar niet bestraft. En dus mag Ajax in de aanval gaan. Ajax aan de rechterkant met Soleimani. Die vorige week heel matig speelde in de Bekerwedstrijd in de Kuip. In de naverlenging verloren door Ajax. Gewonnen dus door Twente. Maar Ajax wil het gewoon heel anders doen vandaag. Er moet gewonnen worden. Zo vinden de fans. En zo vindt ook Ajax. Maar het staat nog altijd 0-0. We hebben anderhalve minuut gespeeld met wat het balbezit voor Ajax. Achterin Twente zette dat viel ook in de bekerfinale. al op vrij diep druk. Met veel mensen op de helft van Ajax. Nu diepe opening. Goeie bal buiten buitenspel voor Soleimani vanaf de rechterkant. Komt hij naar binnen geknepen, kan de bal aannemen. Maar de grensrechter die op één lijn staat, heeft geen seconde twijfel. Door de flarden heen, uh, de rook natuurlijk van het vuurwerk die hier in de Amsterdam Arena hangt. Heeft hij dat goed beoordeeld en een vrije schop voor Michael op gaat die bal nemen. Dat doet hij na twee minuten. De bal ligt een meter of twee buiten het strafkopgebied. Vanaf de linkerkant komt de hijs naar voren in de richting van de Bion. Maar ook uh, al de wereld staat daar, natuurlijk, die wint. Het komt nu wel. Maar de afvallende bal is bij Roulies. Roulies bal naar buiten. Slechte bal naar Rosales, want de bal gaat over de zijlijn. En komt terecht bij de bank van FC Twente. Waar Prudhomme, Michel Preudom aan de zijkant de aanwijzingen staat te geven. Hij kan. Mocht Twente kampioen worden, de tweede Belg zijn die met een uh, Nederlandse ploeg kampioen van Nederland wordt. En dat uh, de eerste is natuurlijk Erik Gerens, die dat twee keer werd in 2000 en 2001. Bal bezit voor Ajax in de middencirkel. Demi de Ceo, goede opening naar de rechterkant naar Soleimani. Nu de bal onder controle. Buizen tegenover zich. Gaat daar de achterlijn. Komt een voorzet. Bal in de armen van Michailov. Maar het is een open wedstrijd. Drie minuten gespeeld. 0-0. Kansen over en weer. Michailov uh, met de bal in de hand. Stuit het even. Wijst nu naar mensen waar ze zich uh, moeten gaan ophouden is aan de rechterkant loopt richting de middenlijn. Maar er komt het lange bal mee. Hij bedenkt zich op het laatste moment. De keeper geeft de bal aan Douglas mee. Die wordt opgejaagd door de Zeeuw. Kan de bal op het middenveld inleveren bij Ruiz. Die troos van de middenlijn de bal aanneemt op de borst. Dan probeert hem langs tegenstander Ibersilio te gaan. Die mee terugverdedigt. Dat lukt eigenlijk maar half. Maar de bal toch altijd nog aan de voeten van de Costa Rica. De opening gevonden bij dan. En aan de linkerkant Buizen. Buizen naar Chapi 10 meter over de middenlijn. Het Ajax publiek fluit verneindig. Om Twente uit het evenwicht en uit de concentratie te brengen. Nou of dat gelukt is is de vraag. Maar de paas van Buizen van achteruit is niet te belopen. Voor Chadli en gaat over de achterlijn. En levert dan een doeltrap op voor Vermeer. Inmiddels alweer genomen. Bal aan de voeten van Vertongen. Ajax aan de bal 0-0. 3,5 minuut gespeeld. Leuk om deze sfeer mee te mogen maken. Eigenlijk al de hele week de aanloop ernaartoe. Ontzettend veel aandacht. 80 landen waar deze wedstrijd live te zien is. Overtreding is er geconstateerd van Douglas. En dat is een pittige op Siem de Jong. En uh, Sim de Jong heeft veel pijn. Anita trekt uh, Douglas weg. En Douglas denkt, laat het nu maar het zeker voor het onzekere nemen en uh, weglopen. Maar Theo Jansen probeert Pieter Vink op bepaalde gedachten te krijgen dat hij in ieder geval geen gele kaart geeft. En dat doet hij ook niet, Pieter Vink. Hij uh, doet het af met een vermaning aan de lange Braziliaan. En dus uh, gaat uh, hij, de Braziliaan, terug naar zijn plekje achterin. En uh, is gelukkig uh, Sim de Jong weer opgekrabbeld en kan verder gaan. Krijgt een hand van Wout Brahma. De vrije trap voor Ajax is genomen. Fout van Fink overigens, dus, want het was absoluut geel. Hij ging vol op de kuit staan van Siem de Jong, Douglas. En had dus een kaart moeten krijgen in het begin van de wedstrijd. Mazzeltje. ...voor Twente. 0-0 stand. Boilers aan de bal. Bal gaat terug naar Vertongentroote van de middenlijn. Luc de Jong loopt daar nu tussendoor eigenlijk. Dan moet alle de wereld eigenlijk de bal krijgen. Nee, hij opent nu diep op Sulemani die naar binnen kruipt. Daar is Twente bij. Oei, oei, oei. Link, link, link. De bal van Buizen op de borst. Terug naar de keeper. Sulemani wil daar nog omheen lopen. Maar komt net een pasje te laat. Dan is Michailov al op de plaats gearriveerd waar hij wil zijn. Dan kan hij de bal oppakken. Dat zijn riskante ondernemingen die de Belgische linksback van Twente daar... Laat zien, maar het loopt dus voor Twente goed af. Balbezit alweer voor Dentsch, deze ploeg met Ruiz aan de rechterkant. Ja, en Twente heeft natuurlijk genoeg aan een gelijk spel, maar probeert gewoon vol in de avond te gaan met Lanzat. Lanzat probeert er langs te gaan, lukt dit niet, omdat hij de bal tegen de hakken van Erik staan speelt. Het uitverdelen van Boilers is heel gevaarlijk. Daar zit Twente nu weer tussen. En kan Rosales de bal oppikken met een voorzet. Probeert ervoor te geven, maar bal wordt weggewerkt door Vertongen. Met de borst teruggebracht door FC Twente via Douglas. Douglas bal naar Wiskerhof. De aanvoerder van FC Twente speelt de bal naar buiten naar Rosales. Beginnen Venusolaan. naar voren. Haar overtreding lijkt mij van Boydussen op Luc de Jong. En Boylissen zegt: Ik doe toch helemaal niet, scheidsrechter. Jawel, je tikt Luc de Jong aan. En dus een vrije trap. En ook nog een kaart. Want het, nou, hij grijpt naar het borstzakje. Pieter Vink dat doet hij nu ook af met een vermaning. Hij greep even naar het borstzakje. En zegt tegen Boylussen: Zoiets van: Als ik fluit, dan heb je je gewoon verder in te houden. Dan is de vrije trap. En uh, dat denk ik uh, dat je dat goed ziet. Het is overigens geen overtreding. Van de hand. Helemaal Weet... niets aan de hand. Dus dat vandaar dat Boylensen uh, volkomen terecht uh, zegt. Ja, dan dat hij speelt duidelijk de bal. En dat zal Vink vanavond ook zien in de, uh, in de samenvatting op de NOS. Vrije trap voor Twente. Jansen, wordt het weer zo'n indraaiende bal? Dat wordt het. En Vermeer kan die bal pakken nadat hij eigenlijk denk ik, door niemand meer wordt aangeraakt. Het is zo'n bal die Jansen verstuurde in de bekerfinale toen Janko kopte. In de slotfase van de verlenging daar lag die bal ongeveer naar die overtreding van Boyles. Dus het die dus geen overtreding was, maar het is maar goed dat Fink niet daar een gele kaart voor uitdeelt ook. Want en die zegt dat terecht. Dat leek even alsof hij dat van plan was, maar blijkbaar zaten ook de vermaningen verpakt in het borstzakje van Pieter Fink vandaag. Maar Ajax uh, zal tevreden zijn dat dit probleem is opgelost. Zonder dat het een serieus probleem geworden is. Al de wereld aan de bal. Rechterkant van het veld. Zoeken, kijken. Wordt de diepte gezocht? Ja, wel degelijk nu door Eriksen. Die wil de bal meenemen. Dat lukt niet. Team de Jong staat er dichtbij. Maar Eriksen loopt zich vast op de twente verdediging. Lijkt dat hij dan zijn tegenstander. Brahma Brama vasthoudt ook. Er wordt niet voor gefloten. twente verdedigt uit. Doet dat zorg. Bal op het middenveld. Bal overname dus van Ajax met de zeeuw. En teruggespeeld naar Vertonen. Vertongen Boilers een vrij staan aan de linkerkant. Dat ziet hij niet. De bal gaat naar het centrum. Daar is de druk. Maar daar heeft Sim de Jong een goede actie de Jong wordt op zijn hakken gelopen door Lanshaad. Niks aan de hand. Zegt Vink. Dat kan alsnog geschoten worden door de Zeeuw. Maar die wil dan de bal eigenlijk achter de verdedigers lepelen. In de loop mee bij Sulemani. Maar die rekenen daar op zijn buurt dan niet op. Zodat het afloopt met een doeltrap voor Twente. Ja, dat, de gedachte was goed hoor, van de Zeeuw. Want Sulemani aan de rechterkant. Die zag een gaatje Overigens was het geen overtreding. Goed gezien door Pieter Vink. Even daarvoor de actie met Sim de Jong. Uh, maar helaas voor Ajax was de bal van de Zeeuw te scherp en over de achterlijn. En Michailov heeft de bal weer in het spel gebracht richting uh, Luc de Jong. Uh, die komt de bal naar Chatley aan de linkerkant. Over doorbreken gesproken. Hij loopt de bal nu over de zijlijn. Maar wat een geweldig seizoen heeft Nasser Chatley voor uh, FC Twente. Zeven doelpunten en uh, een handvol assists. Gewoon helemaal doorgebroken. Goed gedaan, ook speler van het Belgisch nationale team. Maar Ajax heeft balbezit via Boylissen. Boylissen aan de linkerkant van het veld. 1-2 met Emicilio. Nou ja, 1-2 betekent dat je de bal terugkrijgt. Dat krijgt hij in eerste aanleg niet. Nu wel. Maar wordt dan opgejaagd door Twente. Via Rosales gaat de bal over de zijlijn. Ingooi voor Ajax. Welkom Almere zou ik willen zeggen. Ik begrijp dat er een grote televisiestoring is in Almere. Dus ik vermoed dat daar uh, de hele gemeente aan de radio gekluisterd is. De bal zit voor Ajax. Dat is ook weer waar. acht minuten gespeeld. 0-0 stand. Vertongen en Aldewereld spelen elkaar de bal toe. Jansen wijst achter zich dat de Jong moet inzakken nu op uh, Anita. Dat doet hij. Maar de bal ligt van de voeten van Aldewereld. Aldewereld aan de rechterkant van de wiel. Nog niet echt in het hoofdstuk voorgekomen. Vertongen weer. Die we een aantal malen hebben gezien. Een goede paas van achteruit. Dat heeft hij. Nu weer met links. Goede bal. Sulemani die even wegglijdt. Maar dan toch nog dat de bal wil. Kan hem binnenhouden bij de cornervlag. De controle is voldoende, dan moet er een voorzet komen, die komt ook, maar die wordt dan weggewerkt door Douglas. Ja, nou, moeizaam, moeizaam, want het overnemen is van Ajax. En daar is Soleimani in het strafst Brengt hem al even terug naar Eriksen, via de zeeuw terug naar Eriksen. En kan Eriksen uithalen? Nee. En dan zit Douglas ertussen, maar dan vallen de bal meteen weer van de wiel. Van de wiel met de voorzet, weggekopt door Buizen, opgevangen door Ru Ruiz. En dan is de bal eindelijk weg voor FC Twente. Maar is de druk daar van Ajax. Want Ajax heeft meteen weer overgenomen. Via de Zeeuw. Bal naar buiten naar Soleimani. Soleimani wat actiever dan vorige week in de bekerfinale. Raakt de bal kwijt. En dan is het via Brahma. Een van de doelpuntenmakers voor Twente vorige week. Uh, dat er overgenomen wordt, maar zijn paas is niet goed. En dan moet Buijs een kleine overtreding maken op Soleimani. En dat is gezien door Pieter Vink en door de grensrechter. En dus balbezit voor Ajax. Ajax is uh, met man en macht uh, bezig Twente terug te duwen rond het eigen strafschopgebied. 0-0 stand, 10 minuut van de wedstrijd. De beste kans natuurlijk wel voor Twente geweest. Na een halve minuut al Brian Ruiz, maar de fantastische redding van Vermeer. In de korte hoek, dat zag er uh, uitstekend uit van de doelman van Ajax. ...die dus in de laatste fase toch wel vooral alles ver van hem af heeft zien gebeuren. Nu ook op de helft. Alle veldspelers op de helft van Twente. En ruimte zoeken bij Boilers aan de linkerkant van het veld. Boilers in de Zeeuw draait handig weg bij Brahma. Geeft een voorzet. Soleimani wil stappen, maar stapt net niet goed. Nou ja, stapt net niet goed. De pas is ook eerder gezegd net te ver. En draait weg bij de Servier. Gaat over de achterlijn. Doeltrap voor Twente. Doeltrap voor Nikola Michailov. De... 22-jarige keeper van FC Twente. Ajax dus probeert Twente onder druk te zetten na 10 minuten. Maar eerlijk is eerlijk, echte kansen heeft dat nog niet opgeleverd. Nee, want de grootste kans dat nu toe was voor FC Twente... meteen in de beginfase voor Brian Ruiz, die Vermeer op zijn weg vond. Balbezit voor Ajax, via Eriksen. En hier zitten mogelijkheden als de Jong de bal heeft. Sim de Jong gaat naar buiten. Wordt even aangetikt door buizen. En dat vind ik nou wel zo'n tikkie, een rot -tiki. Dat is nergens voor nodig. Het is echt bewust... Uh, de, de aanval eruit halen, want hij is gewoon veel te laat. En haakt eigenlijk uh, Siem de Jong. krijgt daarvoor wel een uh, vrije trap en geen uh, gele kaart tegen. Dus uh, de bal die uh, via die vrije trap genomen. Eriksen vanaf de rechterkant speelt de bal tegen de rug van Landzaad. En dan is het uh, de Zeeuw, die de bal heeft uh, overgenomen. Moet gaan komen met de voorzet. Komt de voorzet, richting tweede paal. Douglas, half weggewerkt. Ook overgenomen door Soleimani en die speelt hem naar vertongen. Vertongen gaat van afstand schieten, schiet tegen Soleimani op die de bal dan nog bijna als een gelukje kan meenemen. Dat lukt niet, Twente verdedigt uit, dat gebeurt weer op een manier die niet zorgvuldig lijkt. Maar dan is er ook een overtredingje gemaakt door Ajax om dat uitverdedigen te beletten. En komt er een Enschede's vrije schop na 11 minuten 0-0 stand. Twente probeert wel rust uit te stralen, maar ik vraag mijn eerlijkheid af hoe rustig men is. Als je ziet dat het uitverdedigen van Trent het op hier en daar wel wat te wensen overlaat. En dat men daar echt steekjes laat vallen. En dat het er af en toe wat onhandig uitziet. Wie nu met een trap naar voren. Daar is Trent al even niet meer geweest. Op die helft van Ajax. Chatli ziet de bal komen. Maar die springt er onderdoor. Onder druk ook van Van de Wiel. Ajax Gooit heeft dat gedaan. Terug naar de doelman. Die wordt nu onder druk gezet door Luc de Jong. Dat heeft Vermeer in de gaten. Dan gaat de bal naar vertongen. Daar staan ook veel Twente mensen bij, zoals Theo Jansen. Maar hij blijft heel cool vertongen speelt de bal naar Ebersilio. Ebersilio, gisteren. Bij een kickboksschala geweest. Het was niet zo slim van hem, zei Frank de Boer. Dat het nogal uit de hand liep. Maar toen was even al weg. Maar Twente ah, in de aanval via Rosales. Mooie bewegingen van Rosales. Dat hem dan naar is. Maar die moet één stapje naar voren doen. Wacht te lang. En dan neemt Vertongen over. Met grote stappen gedijks in de aanval. Vertongen naar de rechterkant. Naar Soleimani. Soleimani trekt weer naar binnen. En gaat halverwege de helft van Twente veel loopt met die bal. Speelt dan probeert te kaatsen met de Jong. Dat lukt half. En dan komt de bal terecht uiteindelijk bij Bout En die laat hem gaan voor Michailov. En Michailov zegt, jongens, doe eens wat rustiger in mijn verdediging en in de aanval. Want het ziet er heel onrustig uit. Heel zenuwachtig en gespannen. En is dat gek? Nee, natuurlijk niet. Want ze kunnen kampioen worden wel voor de tweede keer. Maar het is zo'n spanning die opgebouwd is de afgelopen week. Die moet even in twee keer, drie kwartier uit de benen worden gespeeld. En die benen staan nog bol van de spanning. Net als de wedstrijd trouwens, want na dertig minuten staat het nog altijd 0-0. Ja, van het elftal dat vorig jaar kampioen werd van Twente staan er nu nog maar vier in het geld. Dus uh, zoveel ervaring zit daar ook niet. Douglas, de man die nu een slechte paas geeft trouwens, was er toen gek genoeg niet bij. Maar dat had te maken met een schorsing. Maar er zijn nogal wat mensen verdwenen natuurlijk uit het kampioenselftal van Twente. Met Cuvo en Stoch en Perez en Stam. Dat noemen ze allemaal maar op. De doelman is vervangen, de trainer is anders. Kortom ervaring, ja wel degelijk. Maar toch uh, komt hij niet allemaal uit die wedstrijd van het afgelopen seizoen. Boilers aan de bal, Ajax beter en uh, dreigender in de beginfase. En Twente moet vaker en meer terug op de eigen helft. Boilers twijfelt. Bal terug en breed naar Anita, dat kan. Al de wereld wijst dat hij de bal graag wil, Krijgt krijgen Een medertje achter zich. Het staat zeg maar een meter of tien nog voor de middenlijn. Dan kan de bal nu geven op Vertongen. Vertongen. Terwijl Twente afwacht op de eigen helft. En misschien maar hoopt op een balverliesmoment van Ajax. En dan eruit komen met een snelle counter. Want dat is natuurlijk ook een idee als je daar een punt genoeg hebt. En dus niet moet. Ajax moet wel. En Ajax zoekt via Borlissen. Daar waar Frank de Boer een tijdje op de bank heeft gezeten. En Predom aan de zijkant stond. Is het nu omgekeerd. De Boer met wat aanwijzingen. En ziet voor zijn neus dat de bal bij Eriksen is. Eriksen. Moet even terug naar Vertongen. Vertongen breed naar zijn landgenoot Alderwereld. Alderwereld ziet aan de rechterkant natuurlijk van de wiel vrij staan. Van de wiel opgejaagd door Chadley. Moet terug naar Alderwereld. Alderwereld weer draaien. Helemaal terug naar de keeper, richting Vermeer dus. En Vermeer dan naar Anita die de bal komt ophalen. Maar dat doen ze goed, FC Twente. Dat deden ze vorige week goed. Het vastzetten van. De tegenstander. En dus heeft Ajax moeite om de aanval op te zetten. Gaat het nu proberen met Jan Vertongen. Na precies 14,5 minuut spelen bij 0-0 stand. Even kijken wat er allemaal gebeurt op de andere velden. FC Groningen te tegen PSV staat nog altijd op 0-0. Bij PSV is inmiddels wel doeman. Isaacson vervangen door Cassio Ramos. En bij Utrecht AZ belangrijk om de strijd om de vierde plaats. Staat het 2-0 voor FC Utrecht. Beide goals voor Utrecht werden gemaakt door Mertens. Verder staat het bij Heracles Ado Den Haag 0-0. Bij Feyenoord en NEC staat het 0-1. Doelpunten maken Lasse Schöne en de Graafschap. Ook belangrijk voor onderin nog voor die laatste playoffplaats. Graafschap VVV 1-0. E heel snel al via Poupon. Vitesse Excelsior nog altijd 0-0, geldt ook voor Rode XC tegen Eeroveen en Willem II tegen Nak. Gaan wij weer naar onze centrale wedstrijd. Ajax tegen FC Twente, de strijd om het landskampioenschap en die houtkamp. En Bas 0-0, kwartier op de klok, grote kans. Dreigde even voor Ajax na balverlies van Douglas, die uh, wat laconiek oogde daar. Maar het liep uiteindelijk met een sisser af omdat Douglas na een dribbeltje van Soleimani het zelf kon herstellen. Weliswaar met gevoel voor risico, want het nogal hard inging in zijn eigen straf gebied, maar het liep goed af. En nog even een duw kreeg en een klop op de schouder van doelman Michailov. Ten teken van uh, leuk, maar niet meer doen op die manier. Vermeer nu aan de andere kant de bal bezit. En opgejaagd door de Jong. Kan de bal via Anita aan de rechterkant laten belanden. goede combinatie van Ajax. Anita breed naar vertoor. Dat ziet er prima uit. En Twente moet opnieuw terug. Met deze wedstrijd met Vertongen die de bal meegeeft aan Eriksen. En Vertongen die doorloopt, Eriksen de bal naar de linkerkant. En als Vertongen mee naar voren gaat, dan wordt het gevaarlijk. Maar de bal gaat meteen naar voren. Bijna kan er gekompt worden door de Jong. Maar de afvalende bal komt bij Eriksen. Eriksen Anita. Anita de bal ingespeeld op de Zeeuw. De Zeeuw op de rand van het strafschopgebied. Probeert met een slimmigheidje een medestander te bereiken. Dat, dat lukt met de Jong. Die probeert een hakje terug te geven op de Zeeuw. Dat was te veel van het goede. Landsaat kan uitverdedigen. Maar Trenten staat onder druk. Ajax is echt. Nadrukkelijk op zoek naar de openingstreffer in deze fase van de wedstrijd. Na 16 minuten spelen wij 0-0 stand. Twente maakt een grote fout en dat is dat het te veel naar achteren loopt. En de linies heel kort uh, probeert op elkaar te zetten daar net buiten dat eigen strafschopgebied. Dat betekent dat de voorste speler van Twente nog 30 meter voor de middenlijn staat als Ajax aanvalt. Ook Prudon heeft zo even langs de dugout gestaan en gezegd met een armgebaar. Zwaai het naar voren, kom er nou eens uit. Want als nu je de bal zelf wegtrapt weet je één ding zeker. Dat is dat die 20 seconden later weer... ...in de buurt van je eigen strafgroepgebied ligt. Omdat er van Twente dus niemand ook maar in de buurt van die middenlijn blijft staan. Daar komt Ajax weer. Anita de Jong, korte combinatie. Daar zit even het hoofd tussen van Landsaat. Dan kan eens de bal aannemen. Met enig beleid nu proberen uit te verdedigen. Maar ook die bal komt niet bij Ruiz, wel bij Borlissen. Dus weer de andere kant op gekopt. Wisserov kopt dan naar Chatley. En dan krijgt Twente met een dubbele kop. 1-2 tussen Chatley en Jansen. Welig de kans om even op adem te komen. En meteen een counter te plaatsen. ook. Landsaat aangespeeld aan de rechterkant Ruiz. Maar Lansaart neemt de bal eigenlijk niet goed aan. Hij kan hem dus wel uh, nog in het Twente bezit houden. Maar haalt wel de vaart uit de aanval. Het Ajax publiek fluit. Want Twente heeft zowaar weer even langer dan een seconde of 15 de bal. Maar tempo ligt heel laag bij FC Twente. Misschien wel bewust als de bal de diepte ingaat naar Theo Jansen. Nog weinig van gezien en gehoord. Buiten een vrije uh, trap die hij mocht nemen, nog altijd de bal. Mooi hakje. Komt terecht bij Rosales. Maar Rosales wordt de pas afgesneden door Jan van Tongen. Die een aardige beweging meteen in huis heeft. En dat uh, goed deed. Bal vermeerd, terugspeelt. En vermeerd bal naar voren richting de Jong. De Jong uh, probeert uh, studio te bereiken. Dat lukt niet, omdat Wismar over het gaatje dichtloopt. loopt. En zo blijft het een hele, hele interessante en spannende wedstrijd tussen misschien wel toch de twee beste ploegen. Want als je 1 en 2 staat op dit moment, dan uh, ben je het wel. En dan vergeten we absoluut de PSV ook niet, want die hoort ook in dat rijtje thuis. Maar de beste ploegen staan even vanmiddag in de arena. Maar wie er kampioen wordt, het is niet te zeggen. Want na 18 minuten spelen, nog altijd 0-0. Het ja, zijn natuurlijk ook de ploegen die het afgelopen seizoen op de plaatsen 1 en 2 eindigden. Ajax en Twente. Toen de omgekeerde volgorde natuurlijk Twente kampioen. Soleimani aan de bal nu. 18 minuten gespeeld, 0-0 stand. Soleimani vanaf 20 meter voor het doel, 25 meter. Kan de bal breed geven onder druk van Landzaat eigenlijk alleen maar. Of buis is dat hij is meegelopen. En dan krijgt Ebencilio de bal aan de linkerkant van het veld. Ook Boilers die zich graag op de helft van Twente laat zien, krijgt nu weer de bal. Ruiz komt even op bezoek, dan gaat de bal terug. Maar opnieuw staat alles op de helft van Twente. We moeten daar wel blijven bij zeggen dat na 18,5 minuten Ajax nog niet echt kansen gekregen heeft. En dat Michailov nauwelijks iets te doen heeft gehad. Maar dat het wel vooral gebeurt op die helft van de is, Dat het daar drukker is dan op de andere helft. En dat Twente maar hoopt dat het een keer naar Balvliet van Ajax zal kunnen profiteren. En dat dus de beste kans voor Twente voor Ruiz was in de eerste minuut. Nu komt weer Ajax met de Zeeuw. De Zeeuw met de bal aan de voet. Halverwege de Trentse helft. Geeft hem aan Eriksen. Van hem wordt dan altijd verwacht dat hij iets aardigs verzint. Nu op de kop van het strafverbied. en legt hem knap breed op Solemani. Er komt een er 1-2. Solemani nee! Hij schiet hem over. Dit is de eerste 100% kans voor Ajax na 9. 19 minuten opgezet en gevonden eigenlijk dus toch door die Deense middenvelder Eriksen. Een korte combinatie met Soleimani en Sim de Jong. En vanaf een meter of 11, 12 over het doel geschoten. Soulemani. Grote kans voor Ajax. Eén uit de serie kan er ook maar zo in. Ja, dat is zeg maar vergelijkbaar met die van Roebies. Die van Roebies was nog ietsje moeilijker in de tweede derde minuut van de wedstrijd. Maar wat dat betreft staan Ajax en FC Twente wel gelijk. Niet qua balbezit. Want Ajax is gewoon beter in deze eerste 20 minuten van de wedstrijd. 0-0 de stand. Balbezit voor Ajax. Via Van der Wiel. Die hem wild wegtrapt. En uh, eigenlijk de lucht in. En dan moet uh, de kleinste man zo'n beetje van het veld. Anita niet dat de bal proberen onder controle te krijgen Maar die wordt door Luc de Jong dermate op de huid gezeten. Dat de bal over de zijlijn gaat. Halverwege de Ajax helft is het FC Twente. Dat mag gooien via Buizen. De Jong Buizen. Buizen probeert Chatti te bereiken. Maar Buizen is... Uh... Vaak toch een van de mindere spelers bij FC Twente en daar ligt vaak de sleutel van voor succes voor de tegenstander. Uh, hij geeft nu een slechte bal buizen en kan Ajax uh, via een inworp. Het spel weer overnemen, maar dan Vermeer die een moeizame bal richting Van de Wiel heeft. Van de Wiel herstelt dat via al de wereld. Het moment van Buizen, wel even veel meer eerder al op bij Ruiz, is dat Twente nog een aantal momenten heeft gehad dat het wat afwacht in de duels. En dan uh, wacht tot de bal komt, dan weet je zeker dat de tegenstander een voet uitsteekt. Terwijl nu Soleimani door Buizen wordt getackled. En het publiek en de Ajax-spelers nu zo tekeer gaan tegen Scheidje en Fink. Dat ik de indruk heb dat Fink naar zijn borstzakje grijpt en nu een gele kaart gaat pakken. Of doet hij het opnieuw niet? Nee, blijkbaar doet hij het opnieuw niet. De vrije schop wel voor Ajax. Daar lijkt me geen misverstand over te bestaan. Theo Jansen klaagt nog even na. Maar Ajax krijgt de vrije schop na de overtreding van de Belg op de Servier. En Ajax heeft de bal weer terug. En dat gebeurt allemaal terwijl bijna een kwart wedstrijd is gespeeld. 21 minuten op de klok. Vertongen en wereld spelen elkaar de bal toe. Twente stoort wel een beetje. Maar met nadruk een beetje. Sinds Frank de Boer in de arena de scepter is gaan zwaaien... heeft Ajax geen thuiswedstrijd meer verloren. En... Uh... Dus is dat prettig. 18-1 zijn de doelsaldo in die wedstrijden. En vorig jaar was het 3-0 in de arena. En dat waren allemaal tekenen van hoop voor Ajax. Maar het staat nog altijd 0-0. Kwartwedstrijd bijna gespeeld. Vertongen, die wat praat met zijn mensen, die ze neerzet als een echte leider. Gaat de bal naar Boylessen, Boylessen naar Eriksen. Eriksen eventjes de bal onder controle krijgen, meteen twee man op zijn huid. Met Roers en Jansen, twee eh, niet zomaar mensen. Maar hij speelt de bal via Vertongen en al de wereld naar de rechterkant van het veld, waar Sulemani weer is aangespeeld. Sulemani weer achter door buizen, dit keer van de bal te zetten op een manier die in de ogen van Vink ook oh, toch ook weer niet kan. Ik dacht even dat hij het goed vond kijkt Hoogvol weer naar de scheidsrechter Suleimani. Met het uh, idee: zou je daar niet eens een keer wat meer aan doen dan een vrije schot? Dat wil Fink niet. Staat op een meter of 15 te kijken naar de vrije schot van Ajax. Die kort genomen is in de breedte naar Vertongen. En Vertongen naar Boyles op 35 meter van het doel. Komt de voorzet van Boyles. Er komt een voorzet bij Suleimani. Nou ja, nee. Die wil wel graag koppen. Maar tegen Douglas is dat onbegonnen werk. Bal komt bij Van de Wiel. Die gaat hem dan opnieuw voorbrengen. Van de Wiel bij de tweede paal. Daar gaat hij 1-0 voor Ajax. Het is Sime de Jong die de bal bij de tweede paal kan binnen tikken. En Ajax staat op 1-0. Het is het logische gevolg eigenlijk van de druk die Ajax op het elftal van Twente los niet. Twente kwam er niet uit. Twente moest meer en meer terug. En had gewaarschuwd kunnen zijn naar de kans van Soleimani van zo even. Dat was het blijkbaar niet. Want Siem de Jong zet Ajax na een voorzet van de, vanaf de rechterkant van Van der Wiel. Op een 1-0 voorsprong. Ajax-Twente naar een kwart wedstrijd. Reden om even naar Edwin Cornelissen. Edwin, jij bent op het Leidseplein. Ik ben op het Leidseplein en uh, je hoort, het nieuws is hier ook doorgekomen. Het zijn allemaal mensen die hier naar de wedstrijd kijken. Naar de kleine schermpjes vanuit de cafés. Want grote schermen, dat mag niet in de Amsterdam. Er werd schande over gesproken, maar het is een explosie van vreugde. Explosie van vreugde. Yoda, Yoda, je hoort, uh, Terwijl je hier onder een spandoek met uh, de drie sterren. Dat is waar Ajax voor gaat. 1-0 voor Ajax, vreugde op het Leidseplein. Hoe groot zal het contrast zijn met Enschede, Menno Reemeyer? Het is hier in één keer een stuk stiller geworden. Ja, daar was kans 2. En ja. meteen raak. Bij Sulemani de eerste, zeiden we nog acht. Ja. Ja, Zei je nog, dan kunnen er nog meer komen. Ja. Dat gaat er wel hard in, hè? Maar ja, goed, maar eens kijken hoe lang we dan moeten spelen. Nou, zeg het eens. Uh, een minuut of 70. Nee, ja. het is hier uh, toch eventjes een klein dompertje, geloof ik. Toch, jongens? Zeg je? Klein dompertje. Klein dompetje, maar het komt allemaal goed. Dat is gewoon sowieso één keer. Ja, wij gaan weer verder in de wedstrijd. Uh, we gaan verder met Bas en Andy. Misschien klinkt het gek, maar misschien was dit wel wat Twente nodig had. Want Twente uh, was aan het uh, zoeken naar de, de mogelijkheden om te voetballen tegen Ajax. En nu moeten ze gaan komen zo dadelijk bij een 1-0 voorsprong voor Ajax uit Amsterdam. En het stadion ontplofte zo'n beetje en staat nog steeds te juichen. En Twente moet uitkijken. Ebesilio aan de linkerkant brengt de bal voor het doel. Wordt weggekapt door Brama. Half wordt uh, opgevangen door Eriksen. Die komt de bal dan over de achterlijn. Twente moet zich herpakken. Want na 24 minuten staat het door dat doelpunt van de Jong 1-0 voor Ajax. En dat zou betekenen dat die derde ster er dan aan zit te komen. Maar zoals terecht werd gesteld nog 66 minuten te gaan. Ook in de bekerfinale stond Ajax vroeg op 1-0. Ook toen werd het zelfs 2-0. En was Twente niet danig in de war. Het verschil is wel dat Twente toen met name de eerste helft wat meer van de bal had. Dat is nu absoluut niet het geval. Want Ajax deelt de lakens uit en komt weer met de Jong. Aardige beweging op Eriksen is dat. En die de bal kan geven aan Emicilio. Die draait naar binnen en wil dan schieten, maar laat het dan de Jong. De Jong, 20 meter van de goal, wil de bal meegeven aan een komende De Zeeuw. Dat lukt niet, maar heeft dan toch nog oog voor de zijkant waar Suleimani staat. En gaat dan proberen om de bal van halfwege de Twente helft voor te slingen. Dat zou in ieder geval een overweging kunnen zijn, maar de overweging laat hij varen. Dan geeft de bal mee aan Anita. Krijgt hem dan terug. Sulemadi. In één keer naar Eriksen. 20 meter van het doel. Eriksen mooi aangenomen. Eriksen goed gelopen ook. En dan proberen de bal kwijt te kunnen bij Ebersilio. Het wachten is op iemand van Ajax die dan bereid is een voorzet te geven. Hoewel Ajax natuurlijk ook weet dat Twente de luchtmacht heeft om dat vrij simpel onschadelijk te maken. En dus moet het over de grond. En dus moet het heel geduldig. Geduldig, dat doet Ajax via de Zeeuw en Ebersilio. Ebersilio, bal aan de rechtervoet. Speelt hem naar Eriksen. Driehoekje met de Zeeuw. En zoals ik al eigenlijk een klein beetje voorzag, die kansen kwamen weer vanaf de rechterkant. Nu is uh, Soleimani uitgeweken naar de linkerkant. Speelt de bal naar Boylussen. Boylussen kijkt naar Anita, maar Anita wordt niet bereikt omdat Boylussen de bal nogal eenvoudig weggeeft aan Ruiz. Ruiz terug op Brama. Brama kaatst het op uh, Rosales. Rosales naar Jansen. Twente in de aanval via de Jong. Maar nee, het wordt weggelopen, die mogelijkheid, door Toby wereld En dus balbezit voor Ajax via Vertongen. Twente valt niet mee in de eerste 26 minuten. Twente laat zich de kaas wat van het brood eten. Twente loopt te veel achteruit. Twente is vaak een stapje te laat in de duels. Twente hoogt toch ook hier en daar wat nerveus. En dat is allemaal wel verklaarbaar. Maar komt de ploeg van Prudhomme wel erg slecht uit. Ook de Jong nu weer kondelijk eenvoudig van de bal gezet door Eriksen. En dan komt Ajax weer met Ebesilio. En Siem de Jong, want laten we eerlijk zijn. De 2-0 lijkt dichterbij. Dan de 1-1. Siem de Jong met een knap en gedraaid schot. Vanaf net buiten het strafschopgebied. Hij zoekt de verre hoek liever nog zoekt de kruising buiten het bereik van Michailov, die denk ik wel gevoeld heeft dat die bal over zijn doel zou zeilen, dat gebeurde inderdaad ook. Maar het begint dus allemaal weer bij makkelijk balverlies op het middenveld in dit geval van Luc de Jonge, dat overkomt Twente Simpelweg te van. Ja, Michailov mag de bal weer in het spel brengen in een kolkende arena waar het publiek staat, met name dus die 50.000, want die 1600 meegereisde supporters uit Enschede proberen natuurlijk wel hun ploeg te steunen, maar Natuurlijk is de overhand bij het roodwind van Ajax. Terwijl FC Twente nu een vrije trap eh, krijgt. Halverwege de helft van Ajax. Eh, een Beetje links uit het midden. Theo Jansen met zijn linkerbeen gaat de bal eens even lekker leggen. Doet dat een meter te naar voren. Nog een meter te naar voren. Fink zegt zo is wel genoeg. En dan zijn de grote mensen mee naar voren. Natuurlijk Douglas. Natuurlijk Wiskrof. Het centrale duo eh, achterin. Nu mee naar voren. Wisserov moet uitkijken. Loopt spel. Daar komt de vrije trap richting de tweede paal. En wordt weggekopt door Vertongen ten koste van een hoekschop. De eerste in deze wedstrijd en de eerste hoekschop is voor FC Twente. Ja, het zijn de momenten waar Ajax wat beverig over is. Misschien de dode spelmomenten van Twente tegelijkertijd. De bekerfinale leverde voor Twente 10 hoekschoppen op. En daar was de ploeg van Enscheden ook niet zo bijzonder gevaarlijk mee uiteindelijk. Maar bij Ajax weten ze wel dat lengte puur centimeters een voordeel is voor de Tukkers. Jansen nu achter de reclameborden moet om een bal op te halen, daar de tijd voor neemt, nog even wat zegt tegen het publiek blijkbaar, omdat daar vermoedelijk nog wel een opmerking richting hem is gemaakt.